De marsen met de muziekkorps hebben doorgaans een politiek karakter. De katholieken willen dat Noord-Ierland zich aansluit bij Ierland. Protestanten willen dat het land onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en dus Brits blijft. Het cabinepersoneel van Lufthansa gaat opnieuw staken. Dinsdag wordt op verschillende luchthavens het werk neergelegd. Waar wil de organiserende vakbond nog niet bekendmaken. Het gebeurt zes uur van tevoren. Het kabinepersoneel onderhandelt al meer dan een jaar met de leiding van Lufthansa over loon- en arbeidsvoorwaarden, tot nu toe zonder resultaat. Afgelopen vrijdag legde het kabinepersoneel van Lufthansa het werk neer op de luchthaven van Frankfurt. Door die staking vielen veel vluchten uit. Het weer vannacht kans op mistbanken en een graad of 13. Morgen eerst bewolkt, later zonnige periode, meest droog en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Francis Broekhuizen. Ja, welkom terug bij de nacht van het goede leven. Het is weer tijd voor het vaste onderdeel in de nacht en het is een hoorspel op herhaling. Vorige week heeft u kunnen luisteren naar het tweede deel... vliegende vluchtelingen van het vierdelige hoorspel... oorlog achter prikkeldraad van de Engelse schrijver James Follett. Deze week krijgt u van mij nog deel 3. En volgende week, als Adeline terug is... krijgt u het vierde en laatste deel van dit spannende hoorspel... over de andere kant van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag dus deel 3, een gevangene van belang. Uitgezonden door de AVRO in 1986 in de regie van Hero Muller. Het was de eenvoudigste ontsnapping van allemaal... Er waren geen zoeklichten, geen tunnels of aaneengeknoopte lakens... en er was geen prikkeldraad. Alexander Toot en Doris Blake wandelden naar het station... en namen een trein naar Londen. Toot was een modelgevangene. Maar zijn liefde voor een Engels meisje... en de wens om na de oorlog zo snel mogelijk terug te keren naar Duitsland... zette hem ertoe aan samen met Doris te ontsnappen... voor zijn officiële repatriëring. U hoort de acteurs Wim de Meijer... Robert Sobels, Hans Karsenbarg, Petty Pontier... Jacqueline Blom, Bea Mulman, Philippe Boluit en de verteller is Hans Veerman. Oorlog achter prikkeldraad. Een hoorspel gebaseerd op een authentieke belevenis... geschreven door James Follett en vertaald door Gisèle Gouverne. Regie, Hero Muller. Vandaag, een gevangene van belang. Afrika 1942. Langzaam maar zeker werden de Duitsers onder generaal Rommel uit Libië verdreven. Er vond een bittere strijd plaats tijdens de belegering van het Italiaans-Duitse garnizoen in Bardia. Op 2 januari, na dagenlange zware beschietingen vanuit zee en vanuit de lucht, was de overwinning een feit. De galieerden konden weer verder oprukken, maar lieten wel zo'n 36.000 Duitse en Italiaanse krijgsgevangenen achter die allen bewaard moesten worden en voorzien van voedsel en onderdak. Maar wat nog veel belangrijker was, ze moesten ook worden verhoord. In de praktijk kwam dat neer op een vluchtige ondervraging. Om de fervente aanhangers van de meelopers te scheiden... en om erachter te komen wie er belangrijke informatie te bieden hadden. Het was immers nooit helemaal uitgesloten dat er infiltranten bij waren. Pas veel later werd ontdekt dat een van de soldaten van het Afrika-korps... inderdaad een heel belangrijke figuur was. Plaats rust. Rust. Ga zitten. Dank u. Jij verstaat dus Engels. Inderdaad, kapitein. En hoe staat het met uw Duits? Hm. Naam? Toot. Tood. Zo veel voorkomende naam. Met een T op het eind? Jawel, kapitein. Voornam? Alexander. Met een E op het eind. Alexander Toot. Onder officer. Afrika korps. Waar heb jij zo goed Engels geleerd? Naam, rang, nummer en naaste verwanten. Dat laatste hebben we zeker nodig als jij zo brutaal blijft. Waar heb jij zo goed Engels geleerd? Mijn vader heeft me naar Oxford gestuurd. Voor de oorlog uitbracht, natuurlijk. Hmm. Wat zullen we dan controleren? De legerkaptein was niet ten onrechte wantrouwig. Hij was ervan overtuigd dat iemand die zo perfect Engels sprak van veel te groot belang was voor de Duitsers... om als onderofficier in het Afrika-korps te zitten. Maar als deze tengere, knappe jongeman... met zijn eerlijke ogen iets te verbergen had... waarom had hij zichzelf dan verraden met zijn onberispelijke Engels? En er was nog iets dat de kaptein was opgevallen. Alexander Toot had een duur horloge om. En toen hij gefouilleerd werd, bleek dat zijn portefeuille... die geen enkele aanwijzing omtrent zijn identiteit bevatte... afkomstig was uit een van de duurste zaken in Londen en ook weigerde hij informatie te geven over zijn naaste verwanten. Alexander Dood werd naar Engeland verscheept... en meteen doorgezonden naar een speciale verhoorafdeling in Londen... waar men een onorthodoxe, maar wel effectieve ondervragingsmethode op nahield. Ja? Mag ik binnenkomen? Een nieuw gezicht. Ik heb een lijstje gemaakt van alle vragen waar ik geen antwoord op geef. Dat zal u een hoop moeite besparen. Uh... Ja, sorry... Ik geloof dat ik je niet helemaal goed begrijp. Ik ben je advocaat. Ik had trouwens niet verwacht dat ze ons een gesprek zouden toestaan. Mijn wat? Paul Curry, advocaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan. Nou, ik zou zeggen... Laten we de koeman bij de horens vatten, hè? Om 11 uur heb ik een kolfafspraak. Uh, je naam is Alexander Toot. Dat kunnen we maar beter zo laten. Die heb je nou toch al genoemd. Je bent een officier in het Afrika-korps... Je zat net in bad toen de aanval begon, dus scheep je het eerst het beste uniform dat je te pakken kon krijgen. Oh, stop eens even, daar klopt helemaal niets van. Nee, natuurlijk niet, heel. Als het in de rechtszaal maar sleeuwen. Rechtszaal? Ja, daar weet je toch van. Waarvan? Van het proces natuurlijk. Welk proces? Je hebt de aanklacht toch gehoord? Nee, ik heb geen flauw idee waar u het over heeft. Het is schofte. Wat zegt u? Het is niet te geloven hoe gauw er al misbruik wordt gemaakt... van al die noodwetten die er op het ogenblik in het parlement doorheen worden gejaagd. <laughs> Wist je dat jij tegenwoordig iemand voor de rechten kunt slepen? Zonder dat je ook maar enig idee heeft waarom? Dat is toch een grof schandaal? Je bent zeker al ondervraagd. Ja, door twee van die Engels. ja. ja, ja. Ze blijven maar doorzuuren over de plannen van Rommel. Je hebt ze toch hopelijk niks verteld, hè? Je kent je rechten. De Conventie van Genève is daar heel duidelijk over. Ja, alleen mijn naam, rang en nummer. Maar, maar wat zei we daar nou, nou allemaal over een proces? Heel goed, kerel. Jij weet van geen wijken. Jij staat je mannetje. Dat is mooi. Ja, nou hoeven we alleen nog maar iets in elkaar te draaien... om van die belachelijke aanklacht af te komen. Welke aanklacht? Zou u me dat misschien eens kunnen vertellen? Hmm. Ja, dat hadden zij moeten doen. Het is mijn werk niet om dat soort nieuwtjes over te brengen. Zeker niet voor zo'n hongerloontje. Oh, het gaat vast regenen. Ik dat partijtje Golf van vergeten. Je wordt beschuldigd van spionagekeel. Wat? En als je niks kunnen verzinnen, dan hang je letterlijk, bedoel ik. Zer, denk jij dat het nog zal opklaren voor de lunch? Het was een fatale manier van ondervragen. Want Alex had niet eens in de gaten dat hij ondervraagd werd. De urenlange kruisverhoren, waarbij hem steeds weer opnieuw dezelfde vragen werden toegeschreeuwd, zelfs al waren de antwoorden al lang bekend, waren er uitsluitend op gericht dat Alex verlangend zou uitzien na de bezoeken van de goedmoedige, maar valse advocaat. De Engelsen wisten dat ze beet hadden... maar ze hadden geen idee hoe grote vangst precies zou zijn. Goedemorgen. Geweldig nieuws voor je, kerel. Ik heb jouw zitting weten te vervroegen... dan hoef je hier tenminste niet nog langer zo ellendig rond te hangen. Oh Sorry, dat was de uitvoer dat ik erg Manier? Eind van de ochtend. Half elf om precies te zijn. Nou, lang hoeft het niet te duren. Uitspraak tegen elven... Een snelle rit naar de gevangenis in Wandsworth. En je kunt nog voor twaalf worden opgehangen. S'middags gaat de beelden namelijk altijd vandoor om te gaan vissen. Maar ja, ik heb een predikant voor je... voor als jij je verleden nog eens wilt doorspitten. Nou, ik uh, moet er nu als een haas van door. Maar ik ben geen spion. Dat beweert toch ook niet man. U gelooft me dus. Natuurlijk geloof ik je. Zeg, ik, uh, ik moet nou echt weg. Da waarom wordt het dan op zo'n manier behandeld? Nou, kijk... Om het nou maar eens heel simpel te stellen, ze weten gewoon niet wat ze met jou aan moeten. Duur horloge, dure portefeuille, duur accent. En je weet hoe dat gaat in oorlogstijd. Beter het zekere voor het onzekere nemen en je ophangen. Begrijp je wel? Het ziet er nou uit dat ik het maar beter kan vertellen. Een andere keer, jongen. Ik wil mijn pleidooi voor een lichtere straf nog even wat bijschaven. Vrij zinloos natuurlijk, maar je weet maar nooit. Alsjeblieft! Maar ik heb maar een paar minuten. Mijn vader is Rijksminister tot. Niet slecht, jongen. Alleen te laat om het op een rechter uit te proberen. Als ze er maar een paar dagen eerder mee aangekomen... dan hadden we er nog iets van kunnen branden. Maar het is de waarheid! U kunt het controleren! Ik kan u alles over onze familie vertellen! De ondervragers kwamen erachter dat Alex inderdaad de waarheid sprak. Zijn vader was niemand minder dan Rijksminister Dr. Frits Toot... hoofd van de gigantische Toot-organisatie... die verantwoordelijk was voor de autobanen, de grote Westwall-verdedigingslinie, de onderzeebootbunkers in West-Frankrijk... en talloze andere projecten die voor het nazi-leger van essentieel belang waren. En Alex zou wel eens iets van zijn vaders plannen af kunnen weten... al was het nog zo weinig. Ik heb het u nu al honderd keer gezegd... Ik zat daar mijn diensttijd uit. Als onderofficier? Ja. U denkt natuurlijk... waarom gebruikte mijn vader zijn invloed niet... om een leuk, ongevaarlijk baantje in Berlijn te bezorgen? Maar dat wilde ik niet. Ja, ja. Zoon wil zich bewijzen zonder paashulp. Ja. Dat was het niet alleen. Wat dan nog meer? Ik wou zijn hulp gewoon niet. Waarom niet? Maakt dat wat uit. Voor mij niet. Mijn leven staat niet op het spel. Ik ben het niet eens met mijn vaders politieke overtuiging. Dus je discussieerde wel degelijk met je vader over politiek? Soms. Maar discussies kun je het niet noemen. Ik zag hem trouwens niet vaak. Hij zit meestal in Berlijn. Hij heeft heel wat gepresteerd. We zouden best wat van die autobanen kunnen gebruiken hier. Dat geloof ik graag. Uh, praatte hij wel eens over zijn plannen met jou? Nee. Hij gaat helemaal op in zijn werk? Ja. Dan zou je toch verwachten dat hij zijn toekomstige projecten wel eens met zijn zoon bespreekt. Niet de militaire projecten. En dat is toch waar u in geïnteresseerd bent, nietwaar? Waarom heb je ons niet eerder verteld wie hij was? Ik hoopte dat ik het geheim zou kunnen houden. Ik had geen zin om voor uw propaganda gebruikt te worden. Je bedoelt dat je geen zin had om over je vader ondervraagd te worden? Ja. Je schijnt anders niet veel met hem op te hebben. Wat kan het je dan schelen om verhoord te worden? Dat heb ik niet gezegd. Ik zei dat ik het niet eens was met zijn politieke overtuiging mijn vaders werkzaamheden niet goed. En van zijn partijvriendjes moet ik ook niks hebben, maar ik wou hem niet in verlegenheid brengen met mijn krijgsgevangenschap. Begrijpt u dat dan niet? Na verschillende dagen intensief verhoor waren de ondervragers tot twee belangrijke conclusies gekomen. Ten eerste dat Alex geen bruikbare informatie over zijn vaders activiteiten voor hen had. En ten tweede dat deze onderofficier uit het Afrika-korps geen duidelijke politieke voorkeur had. Hij was geheel gespeend van het soort arrogantie dat ze van andere Duitse krijgsgevangenen zo gewend waren. En vormde daarmee een welkome afwisseling. Hij werd als safe beschouwd. En daarom niet naar een krijgsgevangenenkamp gestuurd, maar naar een fruitkwekerij in Cambridgeshire. En je slaapt in dat gebouw daar. Samen met vijf andere Duitse krijgsgevangenen. Op het ogenblik zijn ze aan het van boze plukken. Ontbijt om acht uur in het hoofdgebouw. Lunch om één uur. avondeten om zeven uur. Geen bewakers? Nee. Je hebt hier een redelijke vrijheid. Maar je mag niet in het openbaar gezien worden. Het dorp en de kroeg zijn verboden gebied. Begrepen? Hmm. Zondags heb je vrij. Je kunt wandelen, zwemmen in de rivier. Maar blijf uit de buurt van het dorp. Er waren nog veel meer voorschriften door het leger en de politie uitgevaardigd maar de beheerder deed daar gewoonlijk niet moeilijk over... zolang de bij hem ondergebrachte krijgsgevangenen maar hard werkte. Alex deed het werk op de kwekerij met plezier. En de gedachte aan ontsnapping, iets dat makkelijk zou kunnen... kwam zelfs nooit bij hem op. Dat wil zeggen, nog niet. Zo, dat's it. Nee, Max, je doet wel te strak. Aan het eind van de zomer zijn al die van bovenste straken dood... als je dat zo laat zitten. Vind ja, jij dit werk nou echt zo leuk? Ja, beter dan in een kamp zitten. Geven we de tandjes aan. Ja, dat zal best. Alsjeblieft. Nou ja, we hebben in elk geval de maand juli om naar uit te kijken. Juli? Wat is er dan in juli? In juli kwamen de pluksters. Vrouwen en meisjes van alle leeftijden en in alle soorten en maten. Blond en donker, lang en kort, mooi en lelijk. En Alex vond ze allemaal even leuk. Zijn eerste kans om een gesprek aan te knopen... zonder het waakzame oog van de beheerder kwam op een warme zondagmiddag aan de rivier. Hey, kijk eens, wat een leuke jongen. Hè? Welke? Ja, die met dat donkere haar, die zo goed kan zwemmen. Oh, je bedoelt Alex. Weet je, die is voor mij helemaal naar de overkant gezwommen om een paar waterlelies te plukken. Echt, wat? Zijn Engels is fantastisch. Ik krijg er kippenvel van als hij tegen me praat. Hé, hey, wat ben je stil, Doris? Wie heb jij uitgezocht? Ik moet ze geen van allen. Nou, ze zijn alles heel geschikt. Het zijn Duitsers. Nou, en? Niks geen verschil met onze jongens. <laughs> Misschien nog wel beter. <laughs> Jullie begrijpen er ook helemaal niets van, hè? Het zijn moffen. Ja, en tot alles bereid zijn ze ook. Net als ik. <laughs> ja. Nou, jij hebt ook makkelijk praten. Jij bent getrouwd. Gescheiden. Dus je weet hoe het is? Ja, dat weet ik inderdaad. Ik wist niet dat je getrouwd was. Gescheiden. Nou ja, van tafel en bed in ieder geval. Heb je kinderen? Je ziet er anders niet meer aan met zo'n figuur. Twee. Zullen we het nu even over iets anders hebben? Hé, hey, hey, kijk uit, daar komt hij aan. Hallo, dames. Ik wil jullie een voorstel doen. Oh, heb ik iets grappigs gezegd of zo? Nee, nee. nee. Oh, nou, ik, ik geef voortaan elke zondag zwemles. Hier bij de rivier. Als het goed weer is, tenminste. Hebben deze mooie jonge dames soms interesse? Ja, ik wel, Alex. Kan je de vrije slag? Oh, nou, elke slag, vrije slag, rugslag, schoolslag. Ik geef me op voor de krol. Oké, okay. en, uh, en u, je vrouw? Mevrouw, Alex. Nee, dank u. Oh, kunt u wel zwemmen. Ik heb u nog niet in het water gezien. Nee. Het zou me een waar genoegen ik zijn. Ik kan niet zwemmen en ik wil het niet leren ook. En zeker niet van een mof. Oh, nou, een uh, andere keer dan uh, misschien. Maar u kunt gerust komen kijken... Waarom doe je nou zo'n rot tegen hem? Heb je toch niks gedaan? Duitsers kan ik niet uitstaan. Alex is een hele aardige jongen. Je hebt hem nu vastgekwetst. Mooi zo, dan laat hij me misschien met rust. Maar Alex kon haar niet met rust laten. Hij was na die eerste ontmoeting bij de rivier... verliefd op haar geworden. Tijdens het werk in de boomgaard... probeerde hij zoveel mogelijk in haar buurt te komen. En één keer, toen hij dacht dat niemand keek... vroeg hij opnieuw of ze niet bij zijn zwemklasje wou komen. En weer zei ze... Nee, op zeer heftige toon. Alex, je bent gek. En een groot egoïst ook. Je kunt het voor ons allemaal bederven. Dat ene meisje hoeft maar een kick te geven... en we worden met z'n allen naar een kamp verscheept. Je gaat ook veel te vriendschappelijk met ze om. Ik heb ze alleen maar liggen zwemmen. Ze pikken alleen snel op. Ja, kunst. Ze komen het al lang. Als de beheerder daarachter komt, dan krijgen we een hoop gezaagd. komt hij niet achter, Max. Die man komt nooit bij de rivier. Maar er was iemand bij de beheerder komen klagen over hoe Alex met de fruitpluxers omging. En de beheerder zag met eigen ogen... hoe het toeging op die warme zondagmiddag aan de rivier. De volgende dag moest Alex op zijn kantoor komen. Persoonlijk kan het nog geen moerschelen schelen wat je in je vrije tijd uitvoert. Maar klachten en geruchten kan ik niet hebben. Ik geef een paar meisjes zwemles. Ik zie niet in wat daar verkeerd aan is. Nou moet je eens goed luisteren. Roddels verspreiden zich als een lopend vuurtje in een gat als dit. De boeren in de omgeving gaan beslist moeilijkheden maken... als ze het idee krijgen dat Duitse soldaten hier zitten te flikvlooien... met Engelse meisjes. Terwijl hun zoons en broers ergens ver weg in het leger zitten. In het vervolg praat je alleen nog maar met de meisjes als het over het werk gaat. En zondags blijf je uit hun buurt. Als je je daar niet aan kan houden... dan vraag ik het leger of ze je weer van me overnemen. Alex deed dus wat hem gezegd was... en bleef uit de buurt van de fruitpluksters. Dat was niet makkelijk... Vooral omdat sommige meisjes, met uitzondering van Doris Bleek... hem de kans niet gaven om lang uit hun buurt te blijven. Alex. Alex. Ja? Wil je mijn snoeischaar nog eens slijpen? Hij is weer helemaal bot. Nee, ik heb het nu te druk. Wat heb je de laatste tijd? Waarom ontloop je ons toch steeds? Ja, ik heb het erg druk. Ja, het spijt me, ik wil niet onbeleefd zijn... maar ik krijg er last mee als ze zien dat het met je staat te praten. Ik dacht al dat er iets was. Dat is natuurlijk Doris geweest die gekletst heeft. De dus stomme trut. Ja, iemand moet geklaagd hebben. Wie weet ik niet. Oh, vast en zeker Doris. En alleen maar omdat ze is uitgekeken op mannen. Oh ja? Hoe komt dat dan? Oh, iets met een man of zo. Nou, ik zal je maar niet in moeilijkheden brengen. Hè? Dag. De zomer ging voorbij zonder verdere incidenten. Totdat... Nee, nee, ik kan niet, ik kan niet. Ik durf me niet te bewegen. Hij zal niet. u niks doen, dat beloof ik u. Zet uw linkervoet op de volgende spot. Maar zijn kop is nog geen 10 centimeter van me af. Als ik me beweeg, dan beet hij. Doe wat ik zeg. Ach, goed zo. Nu rechtervoet, langzaam langzaamaan. Heel goed. Maar ze kunnen in ladders klimmen. Volgens mijn vader kunnen ze in ladders klimmen. Ah! Doe wat ik zeg. Nog een stukje. Ja, andere voet ook. Goed zo. En nu even heel stil blijven zitten. Zo. Oh. zo, die is er geweest. Ma. Komt u nu maar weer naar beneden. Nee, nee, nee, haalt u hem weg. U moet hem weghalen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Kunt u hem niet in de sloot gooien of zo. Zo. Daar, oh. dat was hem. Oh. Ziezo, Ik help u wel even naar beneden. Dank u wel. Oh, het, het spijt me dat ik me zo aanstelde, oh. maar ik, ik had het gewoon niet meer. Ah, zo komt u maar. Ja, Eén van jullie moet maar even naar het hoofdgebouw brengen. Nee, nee, nee, het gaat wel weer. Wat is er hier aan de hand? Ja, dat is allemaal... Het is in mijn lab. En deze mof... Deze meneer heeft hem doodgetrapt. Is alles goed met je? Ja. Nou, kom zo maar even mee naar binnen. Oké, okay, iedereen weer aan het werk. Deze gaat moet voor het weekend klaar. Goedemorgen. Oh, hallo. Dat een uh, mooi weer, hè? Ja, zeg dat wel. Het zit er alweer bijna op voor deze zomer. Ik ga binnenkort weer naar huis en... Uh, ik heb door gewacht op een gelegenheid om u te spreken... zonder dat er iemand in de buurt is. Ik wil u namelijk nog bedanken voor die keer met die adder. Oh, oh, oh, dat had niets te betekenen. Het was in ieder geval erg moedig van u. Ik geloof dat ik dood was gegaan van angst als u... Maar ja, als jij dus dat niet... Dat had echt niets te betekenen. Nou, dan is er nog iets. Ik ben een keer erg grof tegen je geweest. En dat spijt me, Alex. <laughs> Excuses van mooie vrouwen zijn altijd welkom. <laughs> ja, ik weet niet goed wat ik met je aan moet zien. Je bent zo anders dan andere Duitsers. Je spreekt zelfs beter Engels dan de meeste boerenkinkels van hier. Kom jij zelf niet uit uh, Cambridgeshire? Nee, nee, ik kom hier alleen zomers om te werken. Mijn stiefzusje woont hier in de buurt. Zij past op de kinderen. Ik kom uit Middlesex. Aan de rivier. Ja, ben je er wel eens geweest? Ja, we, we kwamen er vaak langs met de boot vanuit Oxford. Oxford? Ja, daar heb ik gestudeerd. Oh, Ja ja. Nou, uh, ik moet maar weer eens gaan. Doors. Ja? Ga je... Kom je volgend jaar weer? Nou, ik was het eigenlijk niet van plan, maar... Ja. Ja, ik kom volgend jaar weer. <laughs> De winter van 1942-43 kroop tergend langzaam voorbij voor Alexander Toot. Rommel gaf zich in Noord-Afrika over... de Duitsers werden verpletterd bij Stalingrad... en hun onderzeeërs werden verslagen op de Atlantische Oceaan. Maar deze gebeurtenissen waren van ondergeschikt belang... vergeleken bij de gedachte dat hij Doris Bleek weer gauw terug zou zien. In juli kwamen de fruitpluksers weer naar de kwekerij... maar Doris Bleek was er niet bij. Ten slotte vergat Alex haar... Nog een jaar ging voorbij. En toen, in juli 1944. Hallo, Alex. Doris! Oh, Doris. Nou, nou, nou, wil oh, toe. Nou, laat me los, de anderen kunnen ons zien. Oh, oh, ik kan mijn ogen haast niet geloven. Ik had alle hoop opgegeven dat ik je ooit nog eens terug zou zien. Oh, wat is er gebeurd? Waarom was je er niet vorig jaar? Nou, er waren wat moeilijkheden. Wat voor moeilijkheden? Nou, oh, je moet me alles vertellen. Ik wil alles van je weten. <laughs> Het ziet er mooi uit. Ik kan niet geloven dat je terug bent. Je bent toch niet alleen op bezoek of zo, hè? Je bent toch echt terug? Ja, ik zal wel moeten. Ik heb het geld heel hard nodig. Ik heb met kerst mijn speelgoed gemaakt van berenhout. En daar wordt geld mee verdiend. Ja, veel is het niet. Twintig pond, maar als je het nodig hebt, kan je het van me krijgen. Oh, dat is heel erg lief van je, Alex, maar dat hoeft echt niet. Het, uh, het is me gelukt hier in de buurt voor een schijntje een vervallen huisje te huren. Waar? Ik zou je zomaar kunnen helpen met opkroppen. Nou, nou, nou ik, ik geloof niet dat dat erg verstandig zou zijn. Waar ik, is het? Nou, toen, nou, nou, nou. Je kunt maar beter weer aan het werk gaan, hè, voor zo'n zin. Het duurde een paar dagen voordat Alex eraan gewend was... dat Doris Bleek weer was teruggekomen. Als hij de kans kreeg, probeerde hij zoveel mogelijk met haar te praten. Hoewel Doris zich gevlijnt voelde... was ze zo verstandig om Alex niet te vertellen waar ze woonde. Hij kwam er bij het toeval achter toen hij op een zondagmiddag met een medegevangene een wandeling maakte. Hé, hey Alex. Is dat die Doris Blake niet? Die ons niet kan uitstaan? Waar? Daar, op dat pad. Verdomd, Max, jij gaat terug naar de kwekerij. Ik kom wat later. Ik wil even met haar praten. Je kent de regels. Ze schieten ons allemaal dood. Ik wil haar alleen maar vragen. Je later, maar mooi met rust, Alex. Ik kan toch beter hier met haar praten dan op de kwekerij? Ga nou, Max. Het duurt maar een paar minuten. Goed dan. Maar zorg wel dat niemand je ziet. Alex ging Doris achterna. Hij gebruikte de bomen als dekking. Ze liepen een weiland door en ging een half vervallen huisje binnen. Alex wist niet wat hij doen moest en bleef een uur lang staan wachten. Ten slotte raapte hij al zijn moed bijeen en klopte aan. Goedemiddag, je vrouw. Ik ben gekomen om mij aan uw genade over te leveren. Ik wist dat jij het zou zijn. Ik zag wel dat je me volgde. Je zult op versteld staan van het aantal ramen dat ik kan repareren voor de politie me komt halen. <laughs> je bent onverbeterlijk, Alexander op dood. <laughs> nou, ik kan de politie niet eens bellen, want ik heb geen telefoon. Nou, vlug, vlug, kom gauw binnen, voordat iemand je ziet. Leuk hier. Tja. Nou, het enige leuke hier is de huur. Ik heb net tegenzet en ik zou twee kopjes kunnen inschenken... als je belooft dat je je netjes gedraagt. Beloofd? Nou, oké, okay, deze kant, alstublieft. Ik ben blij dat ik je gevonden heb. Je zult met een gebarsten kopje genoegen moeten nemen. Ik heb nog geen tijd gehad om nieuwe te kopen. Ga zitten. Dank oh, je. Met melk? Ik heb alleen gecondenseerde. Ik had gedacht dat jij ook blij zou zijn dat ik je gevonden heb. Nou, dat ben ik niet. Hier... Je kunt een kop thee krijgen en dan gooit je eruit. Dankjewel. Ik heb voor twee maanden huur betaald en ik kan me niet veroorloven om een baantje op de kwekerij kwijt te raken. Oh, er is genoeg werk hier in de omgeving. Ja, zwaar graafwerk of zo op de boerderijen. Mm. Dat zou ik nooit kunnen. Mm. Mijn handen hebben op de kwekerij al genoeg te lijden. Hier, kijk maar eens. Mm. Nee, nee, nee. Alex, alsjeblieft niet doen. Loppenloos. Oh, mooie handen heb je. Alles is even mooi en jou. Ach, wat moet ik toch met jou? Ik kan de ramen voor je repareren. Dat karton houdt het nooit. Ik kan geen glas betalen. Luister, in die oude kast aan de voorkant zitten nog wat glasplaten die we kunnen gebruiken. En van de kwekerij kan ik wel zo'n uh, glassnijder lenen. Nou, goed dan. Als je de kamer van de kinderen eerst zou kunnen doen... ik heb ze bij mijn stiefzusje achter moeten laten. Ik zou je vreselijk dankbaar zijn, Alex. Mm, het genoegen is geheel aan mijn kant. <laughs> Weet je, ik kan gewoon niet geloven dat jij een Duitser bent... Je spreekt zo mooi Engels. En... Ik heb zoveel Engelse gewoontes overgenomen. Het enige wat ik nog nodig heb na de oorlog is een Engelse vrouw. Nou, dat duurt niet lang meer. Oh, als dat soms een aanzoek is, zeg ik meteen ja. Nee, nee. ik bedoel voor de oorlog voorbij is. Parijs is al bevrijd. Ja, mijn vader had gelijk. Hoezo? Volgens hem is de doorsnee Duitser oké. Okay. Het zijn de hoge pieten die zulke rotzakken zijn. En ik ben een doorsnee Duitser? Ja. <lacht> niet dan? Doors. Ik moet je iets bekennen. Die slang van verleden jaar... dat was geen adder. Dat was een ongevaarlijke ringslang. Adders hebben een zigzagstreep. Je bedoelt... Dus hij was niet giftig? Dus, dus je was helemaal niet zo moedig? <grijpte> als het een adder was geweest, had ik wel harder geschreeuwd dan jij. <grijpte> oh. Sindsdien kwam Alex haar elke zondag opzoeken. Hij repareerde ramen en kasten en als er niemand in de buurt was werkte hij zelfs in de tuin. Hij maakte nauwkeurige schetsen van wilde bloemen en planten... om zijn veelvuldige afwezigheid te verklaren. Door de week spraken Doris en hij nooit met elkaar... zodat niemand in de gaten had wat er tussen die twee aan de hand was. Tegen het eind van 1944 begon Alex over een onderwerp... dat ze tot dan toe allebei zorgvuldig vermeden hadden. Je hebt me nooit iets over je man verteld. Achter is eigenlijk niet zoveel over te vertellen... We leerden elkaar kennen, we zijn getrouwd en we maakten ruzie. We deden gewoon iets anders. Nou, toen zijn we elkaar gegaan. Voorgoed? Voorgoed, ja. Hm? Het was grotendeels mijn fout, denk ik. Ja, als je het niet erg vindt, Alex, ik praat er liever niet over. Nou, waarom vraag je niet officieel echtscheiding aan? Ja, om de eenvoudige reden dat we dat niet kunnen betalen. Hij is postbode en ik ben fruitplukster. Je kunt het geld van mij krijgen als de oorlog voorbij is. Hm? En dat is over een paar maanden. Ja. Zou je dat dan vandaan moeten halen? Ik kom uit rijke familie. Mm, ja, dat dacht ik al. Maar met die rijkdom zal het wel gauw afgelopen zijn. Nee, nee, we hebben een heleboel land. En dat kunnen ze ons niet afnemen. En bovendien, ze zullen mensen als mijn vader goed kunnen gebruiken. Mm -hmm. Wat doet hij dan? Oh, hij is uh, bouwkundig ingenieur. Ja. Uh, wil je dat geld van me aannemen? Hm? Ik wil je graag helpen. Nou, nou, ik, ik weet het niet, Alex. Je bent zo aardig voor me geweest, maar ik, ik, ik weet niet of ik er wel goed aan zou doen. Mijn motieven zijn zeer baatzuchtig. Oh, wat dan? Ik wil dat je na de oorlog met me trouwt. Je hoort tegenwoordig niets anders. Iedereen heeft het erover wat ze gaan doen als de oorlog voorbij is. Doe je het? Ze sturen mij straks naar huis en dan kun je zo met me mee. Ja, maar... Het zou je best bevallen. Onze stad heeft maar weinig te lijden gehad van de oorlog. En er is een leuke school voor de kinderen. Ja, maar... We hebben een stal, een paarden, een visvijver. Ze <laughs> zullen het prachtig vinden. <laughs> Wat is er zo grappig? Nou, dat jij mij de vrijheid wil geven. <laughs> ja, ja. Doris bleef, die winter van 1944 45 in het huisje wonen. Alex en zij zagen elkaar zo vaak als ze konden... en maakten enthousiaste toekomstplannen. De liep tergend langzaam naar het onvermijdelijke einde. De 8 mei 1945 was in Engeland een dag vol wilde geruchten en onzekerheid. De mensen waren niet van hun radio weg te slaan. Alex had ongezien weten weg te komen naar Doris. En hand in hand zaten ze in haar zitkamer naar de BBC te luisteren. Ten slotte kwam dan eindelijk de beslissende, lang voorbijde mededeling: dat Duitsland was verslagen. Oh, Duitsland is verslagen! Doris, weg! Heerlijk. Oh, God Het oh, is, is toch gewoon belachelijk. Duitsland is verslagen. en Jij staat hier te juichen. Oh, het enige dat telt is dat ik nu naar huis kan. Ja. Oh, samen met jou natuurlijk. Oh. Je gaat toch meer, Doris? Ja, natuurlijk, ah. lieveling. Natuurlijk. Niets liever dan dat. Maar wanneer zullen we ons laten gaan? Oh, dat kan toch niet meer lang duren. Nee. Ik ga morgen direct naar de beheerder. Ja. Oh, Doris. Oh, Alex. Oh. Alex. Oh. Dit soort dingen kost tijd, Alex. De oorlog is nog geen dag voorbij. Je kunt moeilijk verwachten dat je meteen naar huis mag. Waarom niet? Ik zal inlichtingen inwinnen bij het ministerie van Oorlog. Maar ik zou me maar niet te snel verheugen. Als ik zo de filmjournaal zie, dan is er van je vaderland niet veel meer over. Berlijn is met de grond gelijk gemaakt. Wat? Het spijt me, maar zo liggen de zaken nou eenmaal. Oh, Hitler zou ze toch liever overgegeven hebben dan Berlijn te laten verwoesten? Dit gaat me waarschijnlijk mijn kop kosten, maar... Als je naar de bioscoop in de stad gaat, dan kun je het zelf zien. En als je wordt aangehouden, zeg dan maar dat ik je toestemming heb gegeven. Diezelfde avond nog ontmoeten Doris en Alex elkaar in de bioscoop... waar ze in het donker naast elkaar gingen zitten. Het filmjournaal toonde niet alleen de verschrikkelijke verwoestingen in Duitsland... maar niet ook de onbeschrijfelijke vreedheden zien... die waren begaan in de concentratiekampen. Er waren geen achtergrondgeluiden, geen muziek en geen commentaar. Alex en Doris namen de laatste bus terug naar de fruitkwekerij... zonder een woord met elkaar te wisselen. Pas toen Alex Doris thuis bracht... kon hij maar met moeite woorden vinden om zijn gevoelens uit te drukken. Doris, Doris, zo, zo zijn we niet allemaal. Ik had echt geen idee dat dit soort dingen gebeurden. Dat soort verontschuldigingen zullen we nog vaak te horen krijgen. Ik wist het niet, ik deed wat me gezegd werd. Mijn god... En dan te bedenken dat je ik met me jou... Je moet me geloven, ik smeek het je. Zo zijn we niet allemaal. Zelfs de leiders zijn niet allemaal zo. Oh. Rommel heeft strikte voorschriften gegeven... over de behoorlijke behandeling van de krijgsgevangenen. Ja. Ze kregen dezelfde ranzoen als wij. Soms zelfs betere. Het was een standaardgrapje dat je bij Rommel... beter krijgsgevangenen kon zijn dan een soldaat. Nou, dat zal wel. Ik hoop alleen dat ze al die nazi-leiders ophangen. Alex kon er niet toekomen om Doris te vertellen dat zijn vader een van die natieleiders was. Het filmjournaal had zijn verlangen om naar Duitsland terug te gaan... eerder versterkt dan verzwakt. Hoe sneller, hoe beter. Ik heb je geval besproken met het ministerie van Oorlog, Alex. Ze zijn het erover eens dat mensen zoals jij... die flink hebben aangepakt hier op het land... van vitaal belang zijn voor de heropbouw van Duitsland... en zo snel mogelijk gerepatrieerd moeten worden. Maar? Maar het terughalen van onze eigen jongens gaat voor. Hoe lang nog? Er is groot gebrek aan transportmiddelen. De benzine is... Hoe lang nog? Er is geen werk en wat nog veel erger is, er is niet genoeg te eten. Het ministerie wil de situatie niet verergeren... door duizenden krijgsgevangenen naar huis te laten gaan. Hoe lang nog? Dat, dat kunnen ze nog niet precies zeggen. 1946, 1947. Tegen 1948 hopen ze alle krijgsgevangenen thuis te hebben. Drie jaar? Wilt u zeggen dat het nog drie jaar kan duren voordat ze me laten gaan? De regels zullen behoorlijk versoepeld worden... Je krijgt nou in ieder geval ook betaald. Tja. Maak je nou maar geen zorgen, Alex. Nou, ik... Nee, ik kan dit huisje net zo lang huren als ik wil. En we zullen elkaar ook vaker kunnen zien als ze een aantal regels laten vervallen. Maar op deze manier wil ik niet leven. Ach. Ik wil nu met je trouwen. Ik heb er genoeg van om steeds maar in angst te zitten dat we betrapt worden. En bovendien hebben ze me nodig thuis. Nee. Ik heb hier fruit en groente leren verbouwen. Mijn vader heeft een paar honderd hectare land. We zouden ons in ieder geval kunnen redden. Alex, wacht nou maar rustig af. 1945 ging voorbij... zonder dat Alex iets over de datum van zijn repatriëring te horen kreeg. Hij zat zich het hele voorjaar van 1946 te verbijten... en toen kon hij het niet langer meer uithouden. Doris, ik heb een besluit genomen. We gaan vluchten. Wat? Ik heb het allemaal uitgekind. Als we vrijdagavond vertrekken, missen ze ons maandagpas. En tegen die tijd zitten we al lang en breed thuis. Ja, maar dat kunnen we niet doen. Als ze ons pakken, gaan we de gevangenis in. Ze pakken ons niet. Het gaat nu allemaal veel makkelijker. Het is nu geen oorlog meer. En ze gaan heus niet het platteland uitkomen. En tegen die tijd dat we vermist worden, zitten we al lang thuis. Ja, maar Alex, de geallieerden zullen ons zo weer terugsturen. Waarom zouden ze? Ze moeten me toch repatriëren. Nou, waarom wachten we dan niet gewoon? Er is nog een reden dat ik naar huis wil wil weten wat er met mijn vader is gebeurd. Hij heeft me misschien nodig. Nou, je zei dat hij bouwkundig ingenieur was. Ik zou zeggen dat hij dan wel goed zit nu. Alex, ik... Ja, god, ik, ik zal voor je doen wat ik kan, maar... ik zal je aan kleren helpen en... Ja, maar ik kan niet met je meegaan. Nou, Doris. Doris... Probeer me alsjeblieft niet over te halen. Mijn besluit staat vast. Doris, je hebt gezegd dat je voor mij hetzelfde voelt als ik voor jou. Ik hou erg veel van je. Alex, ik... Ik kan de kinderen niet achterlaten. Als je echt van me hield, dan zou je wachten. Nee, ik, ik kan niet langer wachten. Ik heb niets gehoord van mijn familie. Het leren wil of kan niet zeggen wat er met ze is gebeurd. Ja, maar het kost tijd om dat soort dingen uit te zoeken, Alex. Ach, de oorlog is nu al ruim een jaar voorbij. Het is niet ondenkbaar dat de geallieerden mijn vader hebben opgehangen. Of ja, dat ze op punt staan om hem op te hangen. Misschien de rest van mijn familie ook wel. Wat een onzin. Hij was minister bij de nazi's. Rijksminister Fritz Toot, hoofd van de Toot-organisatie. Je hebt waarschijnlijk wel van hem gehoord. Hij was een van Hitlers beste vrienden. Dat spijt me. Ik had het je al veel eerder moeten vertellen. Maar hoe langer ik het uitstelde, hoe moeilijker het werd. En toen dat filmjournaal in de bioscoop... Hoeveel geld heb je? Ongeveer 30 pond. Mm, dat is niet genoeg. Ik heb 70 pond op het postkantoor. Ik zou nooit aan jouw geld komen. Nou, we zullen er in Duitsland anders niet veel aan hebben... als het hier op het postkantoor blijft staan. Ik kan toch niet aan je... Wat bedoel je? Ik zou de kinderen bij mijn stiefzusje kunnen achterlaten... en ze laten overkomen zodra we op orde zijn. Oh, Doris. Oh. Oh, nou, nou, nou hé. Hey. Oh. Hey, oh, kijk uit, kijk uit. Straks zien ze ons nog. De ontsnapping had niet makkelijker kunnen zijn. Geen zoeklichten, geen tunnels of aan elkaar geknoopte lakens... geen ijzerdraad, niets... Alexander Toot en Doris Bleek liepen gewoon naar het station... en namen de trein naar Londen. Wat zei je, Steve Sucher, van dat ze op de kinderen moest passen? Ze... Ze past niet op ze. Eh? Wie dan? Ik heb ze bij mijn man achtergelaten. Wat? Ja, ik... ik heb hem gezegd dat ik niet en mijn brood kan verdienen... en op de kinderen passen. Hij heeft altijd al het voogdijschap willen hebben, dus... Dus nou heeft... Doris. Doris. Waarom heb je dat gedaan? Om... Omdat ik met een schone lijf wou beginnen. En de kinderen horen hier... Je hebben ze tantes, ooms en... De opwinding van Alex over zijn vrijheid... en de gedachte dat hij gauw weer thuis zou zijn... werden overschaduwd door het grote offer dat Doris voor hem gebracht had. Ze zaten de rest van de treinreis dicht tegen elkaar aan en spraken weinig. Er was even een angstig moment toen ze op het perron langs de militaire politie liepen... die tot taak had om deserteurs op te sporen. Ze slaagden erin om op de zwarte markt voor Alex een mooi pak... en een paar behoorlijke schoenen te kopen en gingen toen op zoek naar een hotel... Ja, dat is. Ja, kamer 4. Nee, wacht, sorry. 4 is bezet. 204 is vrij, meneer Bleek. Uh, mag ik uw identiteitsbewijs even zien? Ja, kan ik u even spreken? O, het, zit namelijk, o, zo. Ja, het zit namelijk zo. Wij heten niet echt meneer en mevrouw Bleek. Begrijpt u wel? Nou meneer, ik ben bang dat dan dit hotel... Nee, u geeft het niet. He? We zijn vanmorgen in het geheim getrouwd. Mijn ouders waren er tegen. Ze zijn nogal... Uh, snobistisch. Oh. Zit dat zo, ja? ja? Als u twee kaartjes voor ons kunt krijgen voor de voorstelling van vanavond... dan kunt u het wisselgeld houden. Ik zal kijken wat ik voor u kan doen. Okay. Ze gingen die avond naar de film, aten in een chic restaurant... en kwamen tegen middernacht terug in hun hotel... Een beetje aangeschoten en heel erg gelukkig. Mm, mm, mm. <laughs> nou, nou nee, nee, wat doen we nu? Oh, je mag drie keer raden. <laughs> nee, nee, ik bedoel morgen. Wat doen we morgen? Ah, morgen bestaat niet. Morgen wordt overmorgen. En voor ons is er alleen de vannacht. En nog eens vanavond. <laughs> nou, op, op. Je moet het hele hotel bakken. Kom, Alex. Nee, we ja. moeten nu even ernstig zijn. Oh, kom door. <laughs> niet doen, niet doen. Nou, luister nou, luister nou. We kunnen die receptionist niet blijven omkopen. Dus wat doen we Nou. Ik bedoel, waar gaan we heen morgen? Waarheen we maar willen. Montevideo. <laughs> Montevideo. Ah, nou goed, dan Ramsgate. Wat <laughs> een <is> waanzin. <laughs> Zo dit al waanzin was, dan zat er toch systeem in. Het was hoogseizoen. Ramsgate wemelde van de toeristen en dagjesmensen. Het zou dus een stuk makkelijker zijn om zonder identiteitsbewijs een kamer met ontbijt te bewachten. Bovendien lag Ramsgate in de buurt van Dover en Folkestone. Met hun regelmatige veerdiensten naar het continent. Hey. Doris. En? Slecht nieuws. Ik ben bij twee scheepvaartmaatschappijen geweest. Je schijnt een officiële vergunning te moeten hebben om het land uit te kunnen. God almachtig. De oorlog is al lang voorbij en ze houden zich nog steeds aan al die piekluttige regeltjes. Stomme gedoe. Nou, wat doen we nu? Ja, ik verzin er wel iets op. Nou, als je maar opschiet. Het geld raakt eens op. En ik ben het zat om elke keer weer het apenzuur te schrikken als we naar Gent zien. Onze foto's hangen waarschijnlijk in alle politiebureaus in Engeland. Ik heb Dit is wel de laatste plaats waar ze ons zullen zoeken. Ja, ik hoop dat je gelijk hebt. Twee weken lang hingen ze in Ramsgate rond. Overdag lagen ze op het strand en s'avonds gingen ze dansen. Op een van hun avondwandelingen langs de haven kwam Alex op een idee hoe ze zouden kunnen vluchten. Doris, luister. Ik geloof dat ik het heb. Wat? We stelen een boot. Ach, doe niet zo stom. Ja. Ze hebben natuurlijk geen van alle genoeg benzine aan boord En ze zijn waarschijnlijk al in geen jaren meer gebruikt. Nee, ik bedoel een zeilboot. Ik heb vroeger veel gezeild. Oh, nou, ik heb er totaal geen verstand van. Jij hoeft alleen maar te doen wat ik zeg. Nou, misschien zou ik zelfs als kapitein van een schip ons huwelijk kunnen inzegenen. <lacht> ik ben niet zo gek. <lacht> Trouwens, ik zou dit nergens mee kunnen helpen. Ik word vast zeeziek in zo'n kleine boot. Nou, we moeten een boot zien te vinden die eruit ziet alsof er lang niet meer gevaar is. Maar eentje waarvan de eigenaar nog in dienst zit of zo, dan wordt hij niet gemist. Hmm. Nou, gesteld dat we door een godswonder in Frankrijk komen. Uh, Nederland. Ja, Nederland dan. Hoe doen we dat dan met de havenautoriteiten? We hebben geen papieren, niets. Ja. Nou, we zeggen gewoon dat we een dagje uit zeilen waren gegaan. En dat we toen verdwaald zijn en aan de verkeerde kant van het kanaal zijn terechtgekomen. Oh. Ja, dan mogen we 24 uur blijven. Ja, en zelfs al komen ze op het idee om het na te trekken. Tegen die tijd dat ze erachter komen, zitten wij al in de trein naar Duitsland. Nee, morgen kopen we een kaart en dan gaan we uitkijken naar een boot. Alex had zijn ogen laten vallen op een zeilboot, de Lulu genaamd. Een tien meter lang wedstrijdjacht dat de acht knopen wel zou halen. De boot was goed onderhouden, dus de zeilen zouden waarschijnlijk ook wel compleet zijn. Toen het begon te schemeren, gingen de twee vluchtelingen het water in... op weg naar de Lulu, die 50 meter verderop aan een boei vastlag. lag een paardje dat nog een late duik neemt. Vijf minuten later had Alex het slot van de kajuit weten te forceren. Tot zijn opluchting zag hij dat er een compleet stel wedstrijdzeilen aan boord was. Hij hees de fok, terwijl Doris de landvasten losmaakte. Een kwartier nadat ze aan boord geklommen waren... voerde Lulu voorzichtig de haven van Ramsgate uit. En wat doe je nou? Ik ben doorwiekt. Oh, dat de deed je expres. Ik zag wel dat je het roer bewoog. Dat was je doodschat. <laughs> ja, kijk eens of er iets te eten is in de kajuit als je wilt. Hai, hai kapitein. Zeg, het is bijna donker. Moeten we niet wat licht opsteken? Ja. O, meneer. Wat is er? Hoe lang duurt het nog, voor we in Amsterdam zijn? Vanmorgen om deze tijd, als we dit tempo kunnen aanhouden. Dan is deze boot al lang als vermist opgegeven. Ach, onzin. Nou, dat is helemaal geen onzin. Er is pas nog mee gevaren. Huh? Ja, er is brood in de trommel en het is nog vrij vers ook. En ham en boter en kaas en eieren. Een ratsoen voor, voor minstens twee weken. Er wordt duidelijk nog regelmatig met deze boot gevaren. Kom zelf maar kijken. En inderdaad, zou al gauw blijken dat de eigenaar van de Lulu al na een halve dag ontdekte dat zijn boot verdwenen was. Het zat Doris en Alex trouwens niet mee... want die nacht raakten ze verzeild in een zware storm. Oh, ik... Doris! Oh, Doris, luister! Ik ga dood! Nou, we, we zijn wel uit de koers geraakt oh. door de storm. Oh, we zijn wel oh, helemaal niet. Tenminste, dat denk ik van niet, hè. Ik, ik ga proberen of we bij Caleb binnen kunnen lopen. Maak je dan nou maar geen zorgen, we, we bluffen gewoon een beetje bij de douane en dan zien we wel verder. We zijn verloren, en Dat valt wel mee. Ga er nog even volk, alles komt in orde. Met meer geluk dan wijsheid wist Alex de Loulou de haven van Calais binnen te loodsen. Aan de havenautoriteiten vertelde hij dat hij met zijn vrouw een zeiltochtje was gaan maken... toen in een storm was terechtgekomen te en uit koers was geraakt. Ze geloofden hem en verleende de twee vluchtelingen toestemming... om 24 uur in Frankrijk te blijven zonder papieren. Hoe voel je nu? Vreselijk. Oh, wat gaat er nu gebeuren? Ja, we zullen langs de kust naar Holland moeten varen. O, oh, God, dat hou ik niet uit. Oh, Alex, alsjeblieft, laten we onszelf aangeven. Nee, nee, we moeten hier zo snel mogelijk vandaan. <laughs> ja, dit jacht kan elk ogenblik als vermist worden opgegeven. Oh. Nee, ik kom met deze wind niet weg uit de haven, dus ik heb een oh. sleepboot gecharterd. Hij komt vanmiddag om drie uur. Oh. Oh. Het was kwart voor drie en de sleepboot was al op weg naar de lichtplaats van de Lulu. Toen de kapitein van de veerboot Canterbury het signalement van de Lulu doorgaf aan de havenmeester van Calais. Om drie uur was de Lulu vastgemaakt aan de sleepboot en zette langzaam koers naar open zee. De vrijheid tegemoet. Schiet op! Schiet nou op! Alex, hoor je dat? Jezus. Jij heenst dat tel, zoals het ja zegt. Maar Alex, kijk dan. Daar, op de kade. Allemaal politie. Verdomme. De man van de sleeboot zag dat de politiewagens... met hun koplampen naar hem seinden. Hij keerde om. Alex, laat me bij hem blijven. Doris. Laat me alsjeblieft bij hem blijven, alsjeblieft. Doris, ik hou van je, Doris. Alex. Ik hou van je. Ik zal je schrijven naar de kwinkerij. Alex. De Alex. Alex! Alex! Alex! Alex! Doris werd onder bewaking met de veerboot teruggestuurd naar Dover. Daar werd zijn in hechtenis genomen en moest later voor de rechter verschijnen... op grond van een hele reeks ernstige aanklachten. Doris Blake, U bent schuldig bevonden aan het helpen ontsnappen van een krijgsgevangene. Het verbergen van een krijgsgevangene, het stelen van een jacht. en het illegaal verlaten van het land. Heeft u nog iets te zeggen voordat het vonnis wordt uitgesproken? Ik heb er geen spijt van. Ik hou van hem en ik zou het weer net zo doen. Als dit allemaal voorbij is, zal ik hem opsporen en met hem trouwen. Wij hebben besloten tot een milde straf. Ik veroordeel u tot 30 dagen hechtenis. Doris kwam er inderdaad goed vanaf. Ze zat haar gevangenisstraf uit in de vrouwengevangenis van Holloway. Maar van haar plannen om haar geliefde op te sporen kwam niets terecht. Haar vriendinnen op de fruitkwekerij hoorden later... dat ze met een Pool getrouwd was en naar Canada was geëmigreerd. Alexander Toot moest voor de krijgsraad komen in een Engels krijgsgevangenkamp. Het proces werd in het geheim gevoerd... Wij zullen er dus nooit achterkomen welke prijs Alex heeft moeten betalen... voor zijn escapade met Doris Blake. U hebt geluisterd naar Oorlog achter Prikkeldraad. Een hoorspel gebaseerd op een authentieke belevenis... geschreven door James Follett en vertaald door Giselle Gouverne. Hans Vierman was een verteller. Wim de Meijer speelde Max... Robert Sobels, de kwekerijbeheerder. Hans Karstenbarg, de ondervrager en tevens een rechter. Patty Pontier, een eerste fruitplukster. Jacqueline Blom, een tweede fruitplukster. Bea Mulman, Doris. En Philip Boluit, Alex. Technische realisatie: Henk van der Steeg en Martin Schuurmans. De regie had Hero Muller. Zo, dat was spannend. Het derde deel uit de serie Oorlog achter Prikkeldraad... met als titel Een Gevangene van Belang en volgende week deel 4. Nu een mooi liefdesliedje, blijven we in de sfeer van het hoorspel. Het is van de Joodse actrice en zangeres Martha Slamme. Als jonge vrouw werd zij, toen zij vluchtte voor de nazi's uit Oostenrijk naar Engeland... in een Engels strafkamp gezet als illegale vreemdeling. Daar, in het kamp, begon ze met acteren en het zingen van liedjes... Het volgende lied zingt zij in het Jiddisch. Hij gaat over een jongen onder het raam... hoe hij fluit naar het meisje van zijn dromen. Hij hoort haar voetstappen op de trap. In het wachten op haar ziet hij de kleine dingen. De stenen voor het huis, het kleine huisje zelf. Hij houdt van alles wat hij ziet door het verlangen naar haar. Maar dan roept haar moeder. "Rijzelen, wat roosje betekent. Kom naar binnen. Hij moet haar laten gaan, maar weet dat de plek om elkaar dan echt te ontmoeten... In hun dromen is. Dit is Rijselen. Dit is de Nacht van het Goede Leven met Francis Broekhuizen. <middels> Steeds zich dort in Stil van Pracht, de heisalle. Drinnen neuven, beuiden, stiebel, woont mijn thaalle reisalle. Jeden Abend fahren heisel, ik zich herum. Gib a pfeif en ruf ois Reisel, kom, kom, kom. Öffent sich a fensterl, wacht eus al de heisale. Und bald klingt in Stillen Gessel, Asis is Nog red Noch a weile wacht mein Lieber, bald will ich sein frei. gey sich noch a Hormo lieber, 1 zwei, drei. Geh' ich mir afrödelig her, singen klag mir nissalach. Her, ich häuft die Treppel, springen, ihre droppel fiesalach. Scheun er rug van de letzten Treppel, nimm sie liever rum. Ich geb' ihr still a in den Kum, kum, kum. kum. Ik wil dich beten, du wie du, sollst da ruf nicht pfeifen. Mehr. Er pfeift schon, sucht die Mamme, sie is frum, es verdriest dir sehr. Pfeifen sucht sie is niet jiddisch, es passt sich blois versee. Gib a zeichen, prost auf jiddisch, 1, 2, 3. Wel von Heid nicht pfeifen meer, drauf gib ich a schwuhale, dir zuliebe lich a viele wegen frum, meins nuhale. Wel sein, wenn du willst, nor resel, wie dein Mame frum. Jeden Schabes gehen in kleisel, kum, kum, kum. Ach, es dir, mein lieben Kerl, und erfahr dir dovidl. Strick ich asche in t'villen Säckl, mit am Wanneer dovidl. Wenn gefällens fett in kleisel, suchen sollst du sei. Zot gestrickt, mijn liebde Reissel, 1, 2, 3. Dank voor de matonele, ik liebde al zo'n dich Reissel. Mamen liebde dus een mamme, ik liebde het gesloot, ik liebde het althe Heissel. Ik liebde het steen, erlebn Heissel, zee arum. Heerste, mijn mamme, ruft zo'n Reissel, kom. Erfreulicher, sing und knack mir nissalach. Heer, ik die trepplach läufen, ihre drobne fiesalach. wider steht heisel, z'n gesel wieder stumm. Kom zu mir in holem Reisel. Marta, slammen met rezelen. En we blijven qua onderwerp in de sfeer van het hoorspel. Nu een plaat die het diepe begrip van een liefde... die eigenlijk niet kan, heel mooi verwoord. Al zeg ik het zelf. In dit geval is het een nummer uit de film Merry Christmas, Mr. Lawrence. Een film uit 1983 van Nagisha Oshima... met David Bowie en de componist van dit nummer Ryuichi Sakamoto... Over de psychologische strijd tussen een Engelse gevangene, David Bowie, en de commandant van een Japans strafkamp, Sakamoto. Onderhuids gebeurt er meer dan alleen maar het machtsspel. Hun liefde draagt een tussen aanhalingstekens verboden kleur. Tot aan het volgende uur is dit Ryuichi Sakamoto en wederom David Sylvian met Forbidden Colors. The Never seemed to I Thought all I needed was to believe.